De laatste tijd waren er meer incidenten in vestigingen van IKEA in verschillende landen. In een paar gevallen waren er kleine explosies. De politie heeft nog geen idee wie er achter de incidenten bij IKEA zit.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 Vanavond vergaderen de ministers van Financiën van de eurozone over een nieuwe noodlening aan Griekenland. Het bedrag ligt in de orde van grootte van de 110 miljard van de eerder overeengekomen noodlening. De president van de Europese Centrale Bank Trichet heeft gezegd dat de euro nog steeds een geloofwaardige en stabiele munt is. De ledenraad van de PvdA is tegen een verbod op ritueel slachten. Woensdag wordt daarover in de Tweede Kamer gedebatteerd. De PvdA-fractie is voor een verbod. Maar de ledenraad is tegen omdat onverdoofd slachten niet per se tot dierenleed zou leiden. PvdA-leider Cohen heeft gezegd dat het advies van de ledenraad zwaar telt voor het definitieve fractiestandpunt. Dat staat nog niet vast. Het is onduidelijk of het voorstel een kamermeerderheid krijgt.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 Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland, Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom terug bij de VPRO, Komenduur Bureau Buitenland... met daarin veel aandacht voor de Griekse tragedie en de financiële nasleep daarvan. In Luxemburg vergaderen sinds een aantal minuten de Europese leiders over dat thema... en ze zijn optimistisch... Hij zal mij wellicht vertellen dat Griekenland alles zal doen om het programma dat is uitgewerkt met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds van dat uit te voeren. Griekenland zal niet failliet gaan en niet uit de euro voorspelde althans Europees president van Rompuy. Tegenachten geven we via blogs en andere digitale uitingen het woord aan de Grieken zelf... in onze rubriek Berichten uit Blogistan. Fred Stroobans doet dan verslag. En de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen vervolgt zijn weg van Zuid naar Noord-Amerika in Via Penem. Straks goudzoekers in Peru. En u kunt alvast naar de foto's kijken als u dat wilt via de website vilavpro.nl. Laten we maar meteen naar Luxemburg gaan, want daar zijn dus alle Europese bobo's bij elkaar. Thomas Spekschor is er ook van de NOS. Goedenavond. Goedenavond. Zijn ze al begonnen met vergaderen? Uh, ja, ze zijn ja, een paar minuten geleden begonnen, waarschijnlijk. We kunnen het allemaal niet precies zien. Ze zullen eerst gaan dineren met z'n allen. En daar onder dat diner zal er wel het een en ander, uh, ander gezegd worden. Uh, het zal ook al wel vergaderd worden over Griekenland. En daarna beginnen, ze, daarna beginnen ze echt. Dan moet er vergaderd worden over hoe ze Griekenland kunnen gaan redden. Um, voor, in twee etappen zal dat gaan. De eerste etappe is, kunnen ze, gaat het oude, lening, oude plan gaat dat door? Dat was het oude plan van 110 miljard euro, dat al aan de Grieken beloofd was. Uh, gaan we daarmee door? Gaan we daar de volgende tranche van uitbetalen als Europa? Zeer waarschijnlijk zullen ze we daar wel uitkomen en gaan ze daarmee door. Uh, en daarna moet er vergaderd worden over hoe ze Griekenland daarna kunnen gaan redden. Want Griekenland heeft nog veel meer geld nodig dan die 110 miljard euro. En nog eens een keer 85 tot 100 miljard euro is de schatting. En die zou dan uitbetaald worden vanaf 2012. Uh, en daar moet ook zo langzaamaan wel eens een kernbesluit een over genomen worden. Nou kan ik me voorstellen dat, dat uh, aan het begin van zo'n belangrijke vergadering... Uh, als de mensen naar binnen gaan, iedereen de kaart een beetje aan de borst houdt... en niemand echt bereid is om alvast iets vrij te geven. Of uh, hebben sommige mensen toch iets gezegd? Nou, Nee, ik, ik hoorde je net zeggen dat, uh, dat de ministers optimistisch waren... maar dat merk ik hier eigenlijk helemaal niet. Uh, ik heb de jager net naar binnen zien lopen. Dat was een van de weinigen die wel iets zei. Uh, het is altijd de gewoonte hier dat er een hele hoop pers voor de ingang staat. En die pers die kan vervolgens vragen stellen aan de ministers... maar soms denken ministers ook, nou we lopen gewoon in een keer naar binnen... en we geven die pers niet de kans om een vraag te stellen. Dat was vandaag heel vaak het geval. Ik heb bijvoorbeeld Christine Lagarde, de Franse minister van Financiën... die liep naar binnen zonder iets te zeggen... Want... Want ieder woord kan op een goudschaaltje gewogen worden. Maar onze minister, de jager, die wilde toch wel iets zeggen. En die was absoluut niet optimistisch. Die zei, als, het, uh, als de Grieken niet aan de voorwaarden voldoen, dan gaan wij ook gewoon niet betalen. Uh, dan krijgen we dat geld van de Nederlandse belastingbetaler in ieder geval niet. En hij had nog een andere boodschap. Als de banken niet mee gaan betalen, dan, krijgen ze, uh, dan, dan betaalt Nederland ook niet mee. Dan moet het maar op een andere manier opgelost worden. Maar uh, wij betalen alleen, wij de jager, als ook de banken betalen. Ja, maar Van Rompuy die zei, dat was toch wel redelijk optimistisch, optimistisch lijkt me, uh, ze stappen niet uit de euro en ze gaan ook niet failliet. Nou, dat is wat Van Rompuy zegt, maar ik denk dat Van Rompuy er niet over gaat. Uiteindelijk, uh, het, het gaat... ...om wat de ministers hier uh, beslissen... ...als de ministers beslissen uh, dat ze dat geld niet meer willen geven... ...en dat zou bijvoorbeeld de jager kunnen beslissen... ...ja, dan zou uiteindelijk Griekenland wel verhit gaan. Nou, er is, nu is dat niet van vandaag op morgen gebeurd, absoluut niet. En ik denk ook dat ze tot september gewoon die 12 miljard euro... die ...die krijgen ze gewoon weer. En dan is Griekenland tot en met september weer veilig. Maar... Er zal nog wel heel veel moeten gebeuren uh, uh, voordat Griekenland ook het, die volgende 85 tot 100 miljard euro krijgt. Uh, dus ja, Herman van Rompuy is optimistisch en dat is ook een beetje zijn baan natuurlijk. Die man die kan op dit moment uh, moeilijk een negatieve boodschap verkopen, want dan gaat morgen op de financiële markt de Griekenland helemaal onderuit. Maar ik denk dat het uh, nog heel lastig gaat worden hier. Thomas Spekschoor, als er iets te melden is, dan komen we onmiddellijk bij je terug vanuit Luxemburg. We praten erover verder met Paul de Grauwe, hij is professor economisch. Aan de Universiteit van Leuven en uh, wordt gezien als expert over de euro. Goedenavond. Wat? Ja, wat denkt u? Is er reden voor optimisme? Gaan ze er wel uitkomen? Of zou het toch nog eens verkeerd kunnen aflopen voor Griekenland? Wel, ik denk uh, dat ze vanavond waarschijnlijk wel uitgeraken en, en dat ze die, die volgende tranche uh, wel zullen vrijmaken om aan Griekenland te geven. Maar dat blijft natuurlijk de vraag. Uh, lost dat het probleem op van Griekenland op iets langere termijn? En daar is het antwoord natuurlijk negatief. Waarom is het antwoord daarop negatief? Ja, omdat uh, dus Griekenland zit vandaag in een zo diepe recessie... Uh, dat het uh, eigenlijk uh, niet mogelijk is om, om de middelen vrij te maken... om, om die schuld terug te betalen. Dus, uh, en, en bovendien worden nu nog um, steviger... Bezuinigingsmaatregelen opgelegd met het gevolg dat die economie nog verder in het moeras uh, wordt geduwd. Uh, en dat zal dus helemaal geen positief effect hebben op de begroting. En, en dus op die manier het zal het waarschijnlijk ook zelfs de schuldratio verhogen, omdat de schuldratio, zoals u weet, dat is de verhouding van de overheidsschuld over het bruto binnenlands product. Terwijl nu die bezuinigingsmaatregelen zullen het bruto binnenlands product nog verder doen inkrimpen, met het gevolg dus dat die verhouding in plaats van de dalen nog verder zal stijgen. Dus dat is allemaal geen goed nieuws. Dus op termijn kan Griekenland daar zo niet uit raken. Zou de, de Europese Unie minder streng moeten zijn tegen Griekenland? Is dat wat u zegt? Uh, ik, ik denk het wel, ja. Dus uh, dat kan natuurlijk uh, niet, niet goed klinken in Nederland. Maar uh, op een bepaald moment uh, is het zo dat uh, wanneer men te streng is het ...contraproductief wordt. Hè? Dus uh, het land geraakt daar zo niet uit. Uh, je kunt uh, aan de Grieken zeggen vooruit uh, de wedden van, van het overheidspersoneel... ...nog met een aantal percentagepunten naar beneden halen. Maar die gaan dan dus nog minder consumeren. Die economie zinkt nog verder uh, in elkaar. En dus de overheidsinkomsten uh, die dalen. En dus op het einde van de rit is het begrotingstekort niet gedaald. Dus we hebben misschien... In Nederland dan een zekere genoegdoening dat we de Grieken hebben doen bloeden. Maar uiteindelijk uh, is dat het, pro het probleem niet opgelost. Maar wat zou dan wel de oplossing zijn? Ik denk dat we een combinatie zullen moeten doen van één, ja, uh, wat liquiditeit verschaffen. Twee, ook een schulderschikking doen. Hè. Dus dat betekent inderdaad ook de banken doen betalen. Daar volg ik de Nederlandse minister van Financiën. Dus uh, uh, het, het, het hele programma nu zoals het nu voorstaat is in feite een programma om... ...de banken uh, veilig te houden. Dus vooral de banken in het noorden van Europa. En dus dat is niet de juiste aanpak. Mij lijkt het dat we op een bepaald moment moeten kunnen zeggen... ...kijk, uh, bankiers, jullie houden die Griekse obligaties aan. Dat is op dit moment nog uh, de helft van de nominale waarde. Um, en, en dus nu gaan we dat ook uh, zo uh, codificeren als het ware. Je kunt die oude Griekse obligaties inruilen voor een nieuwe euro-obligatie. Maar je moet dus uh, om één euro-obligatie te verkrijgen... twee van die Griekse euro-obligaties inruilen. Maar dan ben je feitelijk... Hè? Ja. Feitelijk ben je dan de helft van je uitstaande schuld uh, kwijt. Die krijg je nooit meer terug als bank. Uh, ja, maar de bankiers hebben... Dat is nu al zo, hè? In de markt uh, is de waarde van die Griekse overheidsschuld... tot de helft teruggevallen. En laten we ook niet vergeten dat een aantal bankiers gespeculeerd hebben. Hè? Die hebben onlangs gekocht... ...in de hoop dat uh, uiteindelijk de hele zaak zou rechtgetrokken worden door belastingbetalers... ...en dat zij een, een fijne winst zouden kunnen maken. Hè? Dus laten we dat ook niet, niet uit het oog verliezen. Dus vandaar dat ik zeg, ja, dat is misschien nog wel de beste oplossing. De bankieren zitten vandaag op die schuld die in waarde gehalveerd is van nu. Um, door die omruil die ik hier voorstel, gaan we ze dwingen dat in de boekhouding in te schrijven. En, uh, en daarmee kunnen we ook tegelijkertijd uh, de, de, de Grieken wat uh, helpen in hun herstel. Een andere uh, opmerkelijke rol was weggelegd in deze tragedie voor de rating agencies. Die op een gegeven moment zeiden dat de Grieken nog minder uh, uh, schuldbekwaam waren dan we al dachten. Wat vindt u van de rol van deze uh, agencies? Ja, die, die agencies natuurlijk uh, die spelen geen mooie rol in heel die zaken. Dus... Uh, Vooral als we het uh, wat open trekken naar de, het recente verleden tijdens de, de goede jaren voor de crisis hebben die op geen enkel moment enig risico gezien en hebben ze uh, iedereen, uh, bankiers, speculanten, aangemoedigd om meer van die spullen te kopen um, en na de crisis zijn ze vervallen in het andere extreem, zien ze overal te veel risico's en op die manier maken ze de crisis eigenlijk erger. Dus voor de crisis hebben ze um, de boom, um, de zeebel, eigenlijk aangewakkerd. Nu dat we in een crisis zitten, um, zorgen ze ervoor dat die crisis nog intenser wordt. En ze uh, ondervinden op geen enkele wijze de hinder van, van die lasten. Want zij kunnen gewoon zeggen, nou ja, rating zoveel of uh, schuldbekwaamheid zoveel. Maar straf of beloning voor gedrag zit er niet in voor een rating agency. Nee, niemand heeft daar controle over. Het is, het is eigenlijk nog erger... Um, die, de, de machtspositie van die rating agencies wordt in grote mate bepaald door het feit dat de toezichthouders en de centrale banken actief de diensten van die ratings agencies gebruiken hè. dus een, een minimum ...zou zijn dat bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank zelfs een huiswerk zou doen... ...in plaats van te zeggen, wij gaan alleen um, liquiditeiten verschaffen aan banken... ...als ze een bepaalde rating hebben, anders doen we dat niet. Ze zouden zelf hun huiswerk moeten doen. Maar, door, um, maar dan, door... dan zou je gewoon die rating agencies moeten verbieden. Is dat uw betoog? Nee, niet verbieden, maar um, niet, niet die exclusieve positie geven die ze vandaag hebben. Het zijn de toezichthouders en de centrale banken die als het ware een monopoliepositie geven aan die rating agencies. Paul de Grauwe, dank voor dit moment. Professor Economie aan de Universiteit van Leuven... en expert op het gebied van de euro. We gaan verder praten over de crisis in Zuid-Europa... maar dan niet in Griekenland, maar in Spanje. Met name jongeren zijn nog altijd woedend op de bankiers en politici. Vandaag gingen er in Madrid zeker 50.000 mensen de straat op. En op dit moment zijn er ook in, op tal van plaatsen in Spanje betogingen gaande. Marijn de Waal is in Madrid. Goedenavond... Je hebt vandaag ook uh, meegelopen in een demonstratie. Hoe was de sfeer vandaag? Nou, eigenlijk erg feestelijk. En um, dat is uh, kenmerkend voor de hele sfeer die de afgelopen vijf weken rondom deze beweging gehangen heeft. En het zijn mensen die heel jong zijn, vaak, zo'n 20, 30 jaar oud. En voor het eerst straat op gaan uh, om, over hun, om tegen hun uh, slechte uh, toekomstperspectieven eigenlijk te demonstreren. Ze noemen zich de jeugd van de toekomst. En dat vat eigenlijk wel goed hun, hun klachten samen. Maar jij zegt dat het heel rustig eraan toe gaat. Ik uh, kreeg berichten afgelopen woensdag... over een soort gelijke betoging in Barcelona... die juist heel erg aan uit de hand liep. Hoe kan dat? Ja, dat, ja, dat, is, dat is onduidelijk. Er um, zijn heel veel speculaties over. De beweging zelf zegt dat dat um, enkelingen waren... die eigenlijk niet het, de meerderheid vertegenwoordigen. Er zijn ook uh, geruchten... en dat wordt dan ondersteund met allerlei filmpjes op YouTube... Waar heel moeilijk de vinger achter te krijgen is dat eigenlijk de politie en dan stille in burger, in de agitatoren waren van, de, van dat geweld. Um, dat zou kunnen, het kan ook net zo goed niet zo zijn. Maar het was voor vandaag wel heel belangrijk dat we beweging niet zien dat het een geweldloze of in ieder geval vreedzame betoging op poten kon zetten. En dat daar zijn ze geslaagd. Ja, want de berichten waren dat ze hadden geprobeerd de blinde geleidehond van een blinde parlementariër te stelen. Dat lijkt me niet goed voor je reputatie. En ze hebben uh, politici met spuit, dus verf, beklad. Uh, de regio-president moest met een, vlieg of met een helikopter ingevlogen worden. Nee, dat, dat stond er erg slecht op, inderdaad. Uh, een jaar geleden al, toen was de situatie ook al schrijnend... maar nog niet zo schrijnend als vandaag... Uh, liep jij mee met onze verslaggever Katie Sheriff. en Jullie maakten een reportage over de jongerenwerkloosheid in Spanje. We gaan luisteren naar een compilatie. Ja. En meiden staan in een kringetje bier te drinken. Um, heb jij werk? je gebracht? No. Ik heb twee jaar in het paro. Ah, hij heeft al twee jaar geen werk. Hoe, hoe oud ben je? 28. 28 is hij. Wat, wat heb je gedaan? Ik eh, bueno, trabajando. También con een camión. Ik was vrachtwagenchauffeur. En waarom heb je nu geen werk meer? Mm, no hay... Er is gewoon bijna geen werk en ben je de enige? De groep van 15, 6 we geen werk. Uit mijn vrienden zo'n 15 man, hebben zeker 6 geen werk. En diegenen die werk hebben, dat is allemaal tijdelijk werk. En los die geen werk hebben, zijn así een beetje temporales. Je gaat wel uit. Klaro, dat is es de cultuur hier, de cervecita. Ja, het biertje, dat kan niet ontbreken in Spanje, dat hoort erbij. Wat me opvalt is deze kroeg zit op zondagavond bomvol met jonge mensen. Laura, jij zit ook hier. Waar betaal je dat van? Mijn moeder Mama me ayuda. Haar moeder helpt haar financieel. Salgo, zal Woon je ook thuis? Sí, ahora nu. Sí. Actualmente sí. Ze is 32 en ze woont nog bij haar moeder. Ik heb geen werk, ik Het is onmogelijk om nu op mezelf te wonen. Zonder werk, zonder enige inkomsten. Universiteit Autónoma de Madrid, Buenos Dias. Sí, soy Marcel Jansen. Buenos días. Professor Marcel Jansen is arbeidseconoom aan de Universiteit van Madrid. Volgens Jansen is de hoge jongerenwerkloosheid in Spanje te wijten aan de grote kloof tussen tijdelijke en vaste contracten. Er is een, uh, een grote groep in de, op de Spaanse arbeidsmarkt die vaste contracten hebben met een vrij genereuze ontslagvergoeding. Daaromheen hebben we dus een derde van de beroepsbevolking die op tijdelijke contracten werkt. En de banen van deze mensen kun je, kunnen feitelijk in, in een dag... zonder wat voor kosten dan ook uh, beëindigd worden. En het merendeel van die mensen, dat zijn jongeren? Inderdaad, de normale manier om, om op de arbeidsmarkt toe te treden... is via tijdelijke contracten. is hetzelfde in Nederland. Het grote probleem in Spanje is dat de mensen vast komen te zitten... in tijdelijke contracten. En de reden is dat de, dat de meeste ondernemers heel erg bang zijn om vaste aanstellingen met zulke hoge ontslagvoeringen toe te kennen. Men prefereert feitelijk om uh, tijdelijke contracten zo lang mogelijk te verlengen... en dan de werknemer gewoon te vervangen door een nieuwe werknemer... met hetzelfde opleidingsniveau, maar op een nieuw tijdelijk contract. Is er een vergelijking te maken met andere, andere Europese landen? Het is vrij normaal dat in mediterrane landen, met name onder jongeren... Het veel langer duurt voordat ze een vaste baan krijgen. Uh, uh, er is minder bescherming voor jongeren, meer bescherming voor ouderen. Dat is een karakteristiek die, die men in Italië kan vinden, in Portugal, in Griekenland. Alleen hier is het dus echt, de balans is totaal kwijt. Wat, wat het percentage van de tijdelijke contracten aangaat, is Spanje absoluut de wereldkampioen. Dat is dus ook allemaal funest voor de emancipatie van jongeren. Ze blijven veel thuis wonen. Absoluut. Ik denk dat uh, de gemiddelde leeftijd van een uh, uh, Spaanse jongere... Uh, op het moment dat hij of zij het huis uitgaat, dat moet zo'n uh, 35 jaar zijn. Ik, ik denk dat het uh, voornaamste probleem dus inderdaad op de arbeidsmarkt ligt. De mensen gaan pas het huis uit, niet nadat ze hun eerste baan hebben gevonden... maar nadat ze uitzicht hebben op een eerste vaste baan. En dat doet dus veel het lang. CNT de lucht ingaan. Gracias. Ik krijg net een folder in mijn hand geduwd. Pensioen met 67, pues bazer no. Nou, dat gaat dus mooi niet door. Eerst moeten rechten van de werknemers verbeteren voordat ze ons langer laten werken, is hier een beetje de tendens. 67 jaar, pues va a ser que no. De vakbonden tonen heel weinig interesse voor de belangen van de jongeren. Uh, uh, tonen veel meer interesse voor de belangen van wat het zeg maar, typisch vakbondslid is. En dat is een persoon van 40 jaar oud of ouder, met een redelijk goed opleidingsniveau en een vaste baan. Maar ik heb toch ook aardig wat jongeren gesproken bij die demonstraties. Het is een strategie van de vakbonden om dus uh, de jongeren te winnen, voor het verzet tegen de maatregelen die de ouderen uh, zouden treffen. De vakbond zelf, de jongerenafdeling van de vakbond, zegt zelf dat ze zich wel inzetten om die tijdelijke contracten uh, aan te gaan pakken. De enige maatregelen die ze nu dus willen, zijn maatregelen voor jongeren, zolang uh, uh, de bescherming van de oudere werknemer niet in het geding komt. Nou, we zijn aangekomen bij uh, officina de empleo. Nee, des... Ah... We zijn aangekomen bij Officina de Empleo, maar iemand heeft er een S tussen geschreven. Dus niet het bureau voor werkgelegenheid, maar het bureau voor werkloosheid. Uh, ondanks de diepe, diepe crisis kunnen Spanjaarden er wel goede grappen om maken komt er een jonge dame naar buiten met een uh, grote zonnebril op. Nee, nee, Ik heb geen werk gekocht. Ik vond me. Ik ben vanwegegeven. Ze is alleen even naar binnen gegaan om <laughs> zich te laten registreren. De situatie is slecht. We zijn in crisis. Ik heb autonome tot mijn leven. Ze is zelfstandige, Ze heeft altijd goed gewerkt. En ze zegt ja, wij zijn de ruggengraat van het land. Wij uh, houden de economie wel gaande, maar als je helemaal werkloos bent... is er helemaal niks voor je. We gaan ervoor, maar dan... Oh my God, er is geen par. Het werkt goed. Krijg je wel hulp uh, van de overheid nu? Krijg je een uitkering? Nee, het is als zelfstandige hier, je dus werkloos is er niks voor als zelfstandige hier, zodra je dus werkloos wordt, is er niks voor je. Niet heb je niks, ni het recht op niks. Het functioneren. Ah, ja. Dus sí. ze hebben me een beetje actrice ah. Ja, Ze vroegen dus aan haar: van, ja, wat, hier binnen bij het arbeidsbureau, wat voor werk zou je uh, dan willen doen? Is, is actrice niks voor jou? En zei zo, nou ja, roep uh, Almodovar, dat is hier de grootste regisseur. Maar en, uh, dat hij mijn baan aan kan bieden. te <tomstt> Dus Het arbeidsbureau biedt weinig perspectief. De werkloze jongeren die naar buiten komen... verwachten maar weinig hulp bij hun zoektocht naar werk. En wat betekent die jongere werkloosheid op de langere termijn voor Spanje? Verloren generatie? Men noemt het hier de generatie uh, nie, nie. Uh, uh, uh, dat zijn dan niet de mensen die een hoog opleiding, opleidingsniveau hebben. Dat zijn mensen die eigenlijk in de boom uh, op de huizenmarkt uh, massaal het onderwijs uh, verlaten hebben... om in de bouw te gaan werken en nu dus zonder baan zitten en zonder opleiding. Die generatie is duidelijk uh, verloren. Hopelijk is de uh, generatie van universitaire studenten uh, nog niet verloren. Dus we hebben nu een generatie mensen met uh, Europese opleidingsniveaus... Uh, uh, die de arbeidsmarkt opkomen... en die nog steeds bijna zeven tot acht jaar ronddolen op een arbeidsmarkt... met alleen maar tijdelijke contracten hun talent dus eigenlijk verspillen. Uh, uh, en ik weet niet of op langere termijn mensen nog steeds zoveel investeringen in hun opleiding willen doen... in een markt die niet functioneert. Met goede hervorming kunnen we die mensen zeker... binnen een uh, reëel tijdsbestek aan hun baan helpen. Een reportage die Katie Sheriff maakte over de Spaanse jeugdwerkloosheid... alweer een jaar geleden. Marijn de Waal, uh, in Madrid, er is sindsdien weinig verbeterd. Ja, het is eigenlijk alleen maar slecht als je naar de cijfers kijkt voor jongeren. En de, onder de 25 jaar is nu ruim 43% van de jongeren werkloos. En uh, het ziet er ook niet naar uit dat de economie spoedig uh, zo hard aantrekt dat die weer banen gaat creëren. En het is vooral voor jongeren heel heel moeilijk op dit moment om, uh, om ook maar iets te vinden wat op werk lijkt. Maar hoe moet dat verder? Je hebt dus een, een generatie in Spanje die bijna, zou ik zeggen, voor spek en bonen opgroeit. Ze demonstreren hele dagen, hele nachten als het moet. Maar gaan ze dat volhouden? Want de regering lijkt wel met de hand in het haar te zitten. Dus wat valt er nog te demonstreren? Nou ja, de regering luistert ook heel goed naar wat de vakbonden willen. En de vakbonden luisteren heel goed naar wat dus de uh, werknemers met vaste aanstellingen willen. En de het dilemma eigenlijk van de Spaanse samenleving is dat veel van die jongeren uh, best meer rechten willen hebben op de arbeidsmarkt. Meer zekerheid. Maar niet ten koste van hun oudere familieleden. Uh, dus hun uh, eigen ouders, maar ook ouders, tantes, opa's en oma's. Want het zijn diezelfde oudere familieleden die voor hun in deze crisistijd het belangrijkste sociaal vangnet zijn. En dat maakt dat eigenlijk zij heel moeilijk zijn te mobiliseren voor arbeidsmarktvervormingen die zij zelf uh, van zouden profiteren. En dat leidt tot een soort impasse. Die heel moeilijk op te lossen is, en waardoor dit land uh, eigenlijk gelijk af te koersen op een ja, misschien al een decennium van uh, economische stagnatie. Kan je het vergelijken met uh, Griekenland? Is dat uh, min of meer dezelfde situatie, of zie je juist ook verschillen? Er zijn overeenkomsten en verschillen. Kijk, het belangrijkste verschil is dat in Griekenland heeft vooral de, de, de staat er een potje van gemaakt met een hele hoge staatsschuld. Dat heeft Spanje absoluut niet. Spanje is juist heel zuinig geweest. Um, in Spanje is het grote probleem de huizenmarkt geweest. Dat heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Iedereen heeft zich heel diep in, schu in schulden gestoken. Dat heeft geleid dat heel veel mensen nu uh, hoge hypotheken uh, hebben af te lossen. En dat leidt weer tot onzekerheid over de financiële sector. Want als al die mensen zoveel moeite moeten doen om een hypotheek af te lossen... op een gegeven moment gaat dat mis. Banken moeten misschien gered worden. Kan de overheid dan wel bijspringen. En Spanje is een relatief grote economie binnen de eurozone. Als je de Griekenland, Ierland en Portugal optelt... dan kom je ongeveer wat de omvang van Spanje uit. Dus wat je deze week zag in Griekenland... als dat gaat spelen rond Spanje... dan dan heb je pas echt een probleem. En wat doet het met die jongeren, behalve dat ze veel demonstreren? Want hier groeit dus een hele generatie op, in dit tijdsbeeld. Zonder al te veel perspectief, uh, zonder al te veel kans om zich te ontwikkelen, te ontplooien. Wat doet het met die generatie? Hoe kan je die generatie omschrijven? Nou, Het is een, het is een beetje de frustratie van een generatie die uh, heeft gezien dat de generatie boven hen uh, het heel goed heeft gehad, Mede dankzij die, die vastgoed uh, het is voor een beetje het gevoel alsof ze op een feestje komen... waar de uit uitstaat, waar de drank op is... en uh, ze toch ook deels uh, moeten opdraaien voor de rekening. Um, dus dat is een enorme frustratie. En dat uitzicht in... Um, eerst uitzicht dat in nogal een apathie. Uh, het werd heel lang deze jongeren verweten dat ze maar... Thuis op de bank gingen, een beetje met spelcomputers speelden, bloden, dronken, uitgingen van het geld van hun ouders. Um, dus daarom is het wel heel goed dat ze nu voor het eerst wat zich laten horen door zo massaal de straat op te gaan. Maar de oplossingen die zij zoeken, die zijn toch nog wel heel erg veel uit de, ja, de ouderwets linkse hoek. En de vraag is of dat, uh, of dat een oplossing is voor de problemen van Spanje. Het zijn hele ingewikkelde problemen. En het zeggen van... Ja, de bankiers moeten de rdt rekening maar betalen... of uh, de staat moet uh, alle banken maar nationaliseren. De vraag is uh, waar dat geld vandaan moet komen. De oplossing past waarschijnlijk niet op een spandoek. Marijn de Waal, hartelijk dank vanuit Madrid. Oké, okay, Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange... Pan-American Highway... Aflevering 6. Deze week ben ik op de Via PNM op ongeveer 8000 kilometer. Wat sta ik hier? Ik zie daar toch in het verter gewoon het bos. Hoge bomen, groen. Nou, moet het oerwoud zijn, de jungle, Amazone. Het lijkt wel alsof er een bom is gevallen. Alles is omgewoeld, bomen omgevallen. Grote bergen, rode aarde. Hé, hey, daar lopen allemaal pijpen. Beneden is water. Zie ik dat nou goed? Ja. Er staat iemand in het water. Ja, daar staat er nog eentje. Naast een soort machine, een pomp. Wat is er hier gebeurd? Nou, Delta 1, ochtends vroeg. Ooit een klein dorpje aan een rivier, Pekuni. En uh, sinds vijf jaar opeens een, uh, nou, bijna een stadje met vijfduizend inwoners. Veel geld wel, hier zo te zien. Er is zelfs een uh, kermis voor kinderen. Winkels puilen uit met uh, Chinese prullaria. Ja, het is verder in the middle of nowhere. Elektriciteit gaat uh, via een generator. Water is een, uh, is een groot probleem. En het draait allemaal om het goud hier. Het is nacht, omvaar de weg. Het is helemaal paars, het licht van de neons. Paars, rood, geel. Overal tekst op de muur, welcome to the bar. Kareep, videopub, bienvenidos. Op het bankje hangen wat vrouwen. Weinig kleren aan. Het zijn de prostituees van Delta 1. Een stadje wat nergens op de kaart staat maar waar de goudzoekers van het bureau zitten. Voorgrond een brommer, links ook een paar brommers. In de verte komen wat mannen aan slenteren om hun goud in te wisselen voor vlees. Ik ben in een kampement van de, van de goudzoekers. En de, nou, het regent. Maar er wordt hier 24 uur per dag gewerkt, zeven dagen per week. En ik ben hier met uh, Emetinho Peralta. Hij is de eigenaar uh, van dit kamp. Zo, so, hoe ho, ho lang bent u hier? Diezij Ik ben hier uh, sinds tien jaar. En waar, waar komt u oorspronkelijk vandaan? Desde, de onde er is, Ik kom hier vandaan, uit uh, Puerto Maldonado. Uw uh, ouders waren ook van hier? Maar we mijn ouders komen uit Cusco, maar ik ben hier geboren. Dus u werkt eigenlijk al uw hele leven als als mijnwerker als goudzoeker. Ja ik ben ben, 27 jaar. ja, ik ben ben nu 27 jaar oud en ben al sinds mijn 16e goudzoeker. En eerst werkte ik samen met mijn broers en nu, nu ben ik voor mezelf begonnen. Dus u heeft uw eigen arbeiders nu. Ik heb acht mensen voor me werken. Hoeveel goud vindt u per dag zo gemiddeld? Uh, en is o menos entre baja y sube, ¿no? es igual. Het hangt heel erg van de dag af, hangt ook van het gebied af. En, uh, soms is het 10 gram, soms 20, 25 gram per dag goud. Wat we vinden. Ongeveer uh, 27 euro. Plastic zeil. is een afdakje van gebouwd. Gloeilamp. Hé, nou, ze hebben kennelijk wel elektriciteit. De achtergrond, omgevallen bomen. Dat is kennelijk wel in het oerwoud. Hé, hey, in het midden, een man. Vandaal aan. Korte broek. T-shirt. Ziekje. <lacht> het lijkt wel alsof hij hier op vakantie is. Kind op zijn arm. Links nog een man, ook een korte broek. Baseballcap, achterstevoren op. op de grond, een grote pan op een houtvuur. Wordt kennelijk wat gekookt. Ja, inderdaad. Rechts staat een meisje. En die staat een andere man wat te eten te geven. Nou, een meisje. Nee, het is een vrouw. Ik denk dat het de vrouw van Hemedino is. De man in het midden. Het zijn goudzoekers. Eén van de 40.000 illegale goudzoekers in de Peruaanse Amazone. Die dag en nacht zoeken naar goud. Op zoek naar geluk. Volgende week zit fotograaf Kadir van Lohuizen in Ecuador... op de reisvelden met Peruaanse migranten. Zijn foto's zijn allemaal te bekijken op www.villavpro.nl. U luistert naar Bureau Buitenland. Aan de lijn nu Tom-Jan Meuwes vanuit Washington. Goedenavond. Goedemiddag. Het is middag hier. Goedenavond daar. Ja, goedemiddag daar. Goedenavond hier. Na zes jaar uh, ga je weg uit, uh, uit de Verenigde Staten... waar je al die tijd correspondent bent geweest. Net op de dag dat de Verenigde Staten hebben toegegeven... dat ze aan het onderhandelen zijn met de Taliban. Zo snel kan het dus gaan. Ja, nou, kijk, het bericht is op zichzelf niet verrassend, hoor. Je hebt hier uh, eigenlijk sinds het aantreden van Obama... Uh, hey, is er, uh, zijn er mensen geweest die, die hardop hebben gezegd dat ze dat willen. Uh, en, en ik denk eerlijk gezegd ook, er zijn veel aanwijzingen dat dit al vrij lang gaande is. Het belangrijkste probleem tot nu toe is geweest dat, dat ze eigenlijk geen enkele vooruitgang hebben geboekt. En het zou me verrassen als dat, als dat zou veranderen. Maar toch van uh, either you're with us or you're against us van George W. Bush... naar gewoon om de tafel uh, gaan zitten onder Barack Obama... dat lijkt me wel aangeven dat de tijdgeest veranderd is. Uh, absoluut. Ik, ik zit hier nu met een probleem. Want ik zit op een telefoon en in een studio die het ook doet. Dus ik hoor mezelf nu twee keer terug. Um... Nou, dat probleem gaan wij oplossen hoor. Want wij hebben hier uh, technische wiskits waar jij geen weet van hebt. En die kunnen ah. dat soort uh, problemen zonder meer tackelen. Eerst gaan we uh, luisteren naar een reportage over een van de Amerikaanse kwesties die we willen bespreken. Uh, over de gezondheidszorg gemaakt door Jan Donkers en Jacqueline Baris. Maar dit is zo ongeveer het grootste ziekenhuis van uh, San Francisco downtown. Hè? Ik geloof het wel, ja. Dus ja. In ieder geval schijnt dit het ziekenhuis te zijn waar je in laatste instantie altijd nog heen kan. San Francisco General Hospital. Het is een, een enorm complex. We kregen een lijst van wat je als dakloze en iemand die onverzekerd is, uh, waar je allemaal terecht kan. En dit ziekenhuis heeft zo ongeveer alles. EHBO, zwangerschapstesten, HIV, aids behandeling voor je tanden... Vrouwengezondheid, familieplanning. Het is altijd bezig. Want er zijn duizenden homose mensen zonder insurance. En duizenden in de stad. van werkingen die geen insurance hebben. Bijvoorbeeld mensen die op Kentucky Fried Chicken en McDonald's werken. mensen die op fast food places. die minimum wagen. En niet health insurance. Ed Kingsley werkt als maatschappelijk werker in het General Hospital. Meestal is het zo druk dat acht uur wachten geen uitzondering is. Een paar uh, duidelijk uh, daklozen, man mannen met verbonden benen... en uh, typische uh, ba baardgroei en zo'n rasta-haar... ook gewone uh, normale uitziende gevallen. Ja, maar dat hier, zei Ed Kinsley ook, hè, dat heel veel mensen hier gewoon komen eigenlijk omdat ze niet naar de huisarts kunnen. Ja, ja. dat is het ook. Ja. Dus met een beetje buikpijn ga je hier naartoe, ja. en dan moet je dus heel lang wachten. punt ja. is gewoon dat bijvoorbeeld daklozen die een klein sneetje hebben... en die ze als ze meteen naar de dokter hadden kunnen gaan, ja. was dat gewoon uh, behandeld een beetje antibiotica, maar nu komen ze dan op het moment... dat ze dan inderdaad opgenomen moeten worden... en misschien soms wel hun voet geamputeerd. En dat is wat het zo erg maakt, die het gebrek aan uh, gezondheidsvoorzieningen. Dr. Kevin Grimbach heeft een huisartsenkliniek... waar hij veel onverzekerden behandelt. Maar wie daar terecht wil, moet lang van tevoren een afspraak maken. Dat kan niet altijd. Hoe ernstig is de situatie nu precies? Liggen de mensen op de drempel van het ziekenhuis te sterven... Nee, zegt Dr. Grimbach. Het is het stille lijden... De diabetes en medicijnen niet meer kan betalen... waardoor de mensen eerder sterven. Ik zie niet de drama die het op de movie or the tv news so it's that quiet suffering that goes on i think that is the real human toll of, of our policies on healthcare in the united states i think we're an uncivilized country in terms of our healthcare system and uh, i find it completely unacceptable as a physician in in a system that doesn't allow me to take care of whoever needs my services as a physician <coughs> Een fragment uit een reportage die Jan Donkers en Jacqueline Maris maakten tijdens hun vele tochten door de Verenigde Staten. Over General Hospital in San Francisco, een van de weinige plekken waar onverzekerden terecht kunnen. Een belangrijk dossier in de Verenigde Staten waar we over gaan praten met Tom-Jan Meus. Als wij het technisch allemaal hebben opgelost, dat zometeen.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 de Engelse gonna songwriter Jonathan Jeremiah het nummer heette Solitary Man Tom Jan Meuwes nog steeds aan de telefoon in Washington met die studio dat wil me niet helemaal lukken Tom Jan sorry daarvoor. Ja. Um, we hadden het over de, de, de gezondheidszorg, we hadden het over de veranderende tijdgeest. Barack Obama, daar gaan we het over hebben. Die moet slagen als president. Je hebt de verkiezingen van hem meegemaakt. Nou, eh, Oprah Winfrey in tranen, heel veel anderen in tranen. Een eh, enorm feest in Chicago. Is zijn eh, succes als president afhankelijk van die gezondheidszorg? In, in hele beperkte mate. Dus die, de... Voor uh, linkse democraten is het feit dat er een nieuwe volksverzekering tegen ziektekosten uh, wordt ingevoerd, want die wordt, die komt in de praktijk pas, uh, uh, die wordt in de praktijk pas in 2014 uh, uh, ingevoerd, uh, een grote overwinning. Voor de meeste voor de meeste Amerikanen is het een, uh, een, uh, een, een, een, een negatief of zelfs onheilspellend uh, vooruitzicht, omdat uh, Amerikanen per definitie de overheid eigenlijk niet vertrouwen. En uh, een volksverzekering tegen ziektekosten door de overheid uh, gereguleerd. Uh, dat vinden ze vaak uh, onaantrekkelijk. Hoe is dat mogelijk? Uh, heel veel Amerikanen zijn onverzekerd. Wat zijn de laatste cijfers daarover? Hoeveel uh, is het percentage onverzekerde in Amerika? De, de, de allerlaatste cijfers zou ik niet durven zeggen, maar het, is, het, het schommelt tussen de... Ik, ik, de laatste keer dat ik het uh, verifieerde was het uh, ongeveer 40 miljoen. Amerikanen, dat dus is ruim 10 procent. En uh, uh, ik verwacht eerlijk zeg dat het sterkste stegen is de afgelopen twee jaar vanwege de economische ontwikkelingen. Maar de, er zijn zoveel mensen onverzekerd voor wie het allemaal handig zou zijn als dit stelsel werd ingevoerd. En toch blijven ze dat uh, wantrouwen naar de overheid koesteren en zeggen ze nee, dit is communistisch, dit wil ik niet. Een totaal gepolariseerd land. Nederland heeft momenteel ook wat polarisatie, maar dat is niet vergeleken met wat het hier is. En polarisatie creëert twee dingen: in eerste plaats dat elk onderwerp gepolitiseerd wordt, en in de tweede plaats dat het wantrouwen tegen de overheid dat hier uh, traditioneel al groot is, nog wordt vergroot, uh, omdat uh, elke stap die een politicus zegt, elk plan dat hij presenteert, zal uh, Per de definitie, uh, uh, elk uur van de dag in twijfel worden getrokken door de opponenten. En dat, en dat versterkt het wantrouwen tegen het overheid. Dus als jij hier rondreist en met mensen spreekt, dan zijn het juist degenen die, die uh, geen verzekering tegen ziektekosten hebben, uh, die, uh, die daar het meeste afstand tegen hebben. Tenzij en totdat uh, ze uh, meemaken in de praktijk wat het is, welke nadeel het heeft om geen verzekering te hebben. En dan worden ze plotseling um, een groot voorstander van zo'n algemene verzekering. Maar de meeste mensen, dat is nu helemaal zo, uh, hebben die ervaring niet. En dus is er geen grote volkswil, dat is een beetje een ouderwets woord, excuus daarvoor, maar geen grote wens om, om iets, iets dergelijks collectiefs in te voeren. Ja. Wat, dan niet, wegneemt, wat dan niet wegneemt, dat het ingevoerd zal worden. Um, het gaat hem opzamen. wel komen. Het gaat hem lukken uiteindelijk. Maar ja, nee, ik bedoel, die, de, de wetgeving die is aangenomen en daar, die is niet meer terug te draaien. Daar lopen, zoals altijd in Amerika, juridische procedures tegen. Die eindigen uiteindelijk bij het hoge rechtshof... Uh, ...na, waarschijnlijk na de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En het zou in theorie kunnen dat het hoge rechtshof het afwijst. En ik denk dat Obama het dan in feite vrij gemakkelijk zal kunnen repareren. Dus de kans dat die wetgeving in 2014 praktijk wordt is heel groot. En Obama ziet dat als persoonlijk als zijn belangrijkste prestatie. Ja, uh, dat heeft hij ook altijd gezegd. Dit wordt mijn persoonlijke belangrijkste prestatie. Maar ik vroeg, is het ook cruciaal voor zijn herverkiezing? En toen zei jij, nou ja, in zeer beperkte mate. Ja, want kijk, de, de, de, de, de voor Republikeinen, die zullen, het, die zullen Obama erop aanvallen. Uh, dat is een beetje afhankelijk van wie de kandidaat wordt. Sommigen, de koploper van dit moment, Mitt Romney, die heeft in Massachusetts, waar hij in het verleden uh, uh, gouverneur is geweest... een uh, wetgeving ingevoerd die nagenoeg identiek is... aan wat Obama voor, de, voor het hele land heeft ingevoerd. Dus als hij de kandidaat voor de Republikeinen zou worden... dan is het helemaal geen onderwerp... omdat Romney daar onmogelijk tegen kan opponeren. Maar er lopen nu de republikeinse voorverkiezingen, En in die republikeinse voorverkiezingen uh, wordt dit een zeer groot onderwerp... omdat ze hier Romney, die de koploper is... Kunnen aanvallen en Republikeinse kiezers, die moeten echt niet van een dergelijk collectief of collectivistisch plan hebben. Dat, is, dat zit in de aard van het beestje. Hoe zijn de kansen al met al voor Barack Obama? Als je nu uh, een voorspelling moet doen en je moet er ook uh, ja, een fles kan... wijn op inzetten, gaat hij het redden ja. of niet? Wordt hij nog een keer president? Ik kan het niet voorspellen. Ik kan alleen zeggen wat er zou gebeuren als vandaag verkiezingen zouden zijn en dan zou die met gemak winnen. Dat is een, uh, de de Republikeinse kandidaten zijn uh, uh, ook in Republikeinse ogen teleurstellend zwak. Uh, ze hebben eigenlijk allemaal uh, hele grote handicaps. Uh, Obama staat er, uh, de waardering voor Obama als president is niet zo hoog, maar de waardering voor, voor, uh, voor hem als persoon is nog altijd uh, verrassend hoog. En het gevolg daarvan is dat in een campagne waarin hij zijn de waardering van zijn persoon kan uitspelen, is het echt heel gemakkelijk uh, om de republikeinen te verstaan. Goed, we hadden, het over, we hadden het over de tijdgeest. Een van de belangrijke dingen van die tijdgeest is uh, de opkomst van China en binnen Amerika de opkomst van Los Angeles. Dat was ook meteen je jouw jouw grote laatste stuk als correspondent. We gaan uh, luisteren naar een fragment. Downtown L.A. was jarenlang een griebus van daklozen en criminelen. In Downtown kwam je niet. Downtown was het bewijs dat de grootste stad van Californië... altijd een kille verzameling wijken met te brede asfaltwegen zou blijven. Makelaar Boeksbaum liet me zien waarom Downtown de laatste jaren veranderde. Tot, in zijn woorden, the next cool place on planet. Nieuwe technologiebedrijfjes nemen de plaats in van pornowinkels. De straathandel in goedkope horloges sterft uit. Het boeddhistische behandelcentrum rukt op. En hotels die door recessie moesten sluiten... zijn opgekocht door Chinezen. Ja, Tom Jan Neus, is dat, is dat een tendens die je waarneemt? Dat het van de, de, de oostkust naar de westkust gaat? Dat, dat het niet langer New York zal zijn, maar Los Angeles in de toekomst, het centrum? Uh, nou, kijk, uh, Los Angeles heeft, uh, uh, heeft heel veel in zich om de, om de. dat zie ik wel, de nieuwe culturele hoofdstad van in ieder geval Amerika, misschien wel de wereld te worden. Uh, dat heeft heel veel met New York ook te maken, moet ik zeggen. Uh, New York is, is een stad van, uh, van de Amerikaanse rijken geworden. En uh, met name Manhattan. Uh, kijk, als je daar twintig jaar geleden kwam, dan, dan was het ingewikkeld om geen daklozen tegen te komen. En nu is het echt ingewikkeld om op Manhattan nog een dakloze te vinden. En dat is. dat. dat, dat dat, is, dat, dat laat zien wat de trend is. In New York uh, wordt een, een, een stad, of men, met name dan Manhattan, wordt een stad voor de geprivilegeerden. In L.A. is dat totaal anders. L.A. Heeft, uh, is een stad zonder hart geweest altijd. Het is, een enorm, het is een laboratorium voor Amerika, dat is het altijd geweest. Maar het had geen hart. En, en in Downtown L.A. is de afgelopen jaren iets heel fascinerends gebeurd. En dat probeer ik te beschrijven in dat stuk. En dat is uh, nieuwe stadsontwikkeling. Uh, waar uh, jonge mensen relatief goedkoop uh, woningen kunnen kopen. En, waar, uh, en dat zich ontwikkelt tot een place to be. En dat is overduidelijk gaande. Het is fascinerend om dat te zijn, vind ik zelf. Omdat uh, uh, daar is nu een gemeenschap van jonge creatievelingen... vermengd met, met daklozen die dan nog steeds zijn. Uh, met, met Hollywood dat daar voor een deel zijn. heeft. Er is geen, een, stad, een nog heeft. geen stad in de wereld waar zoveel mooie mensen... en blind ambitieuze mensen wonen. Ja, het is een... Het is een, het is een in, het is een staalharde kapitalistische cultuur, dat, dat is er een aspect van. Dat is een belangrijk aspect van, moet ik zeggen. Um, um, maar goed, kijk, voor een, een jonge Amerikaan of een, iemand die vanuit het buitenland naar Amerika wil en zijn, en zijn kansen uh, onderzoekt, die zal, heel, die zal tegenwoordig sneller voor LA kiezen dan voor New York. Want New York is het ook, echt moeilijk om te vinden te komen. Het hm? ligt ook dicht bij China, dat helpt. Ja, nou, dat is, dat is het andere aspect dat het daar uh, echt interessant maakt. De, de Aziatische cultuur, met name de Chinese cultuur, die reukt op. En, die, en, en daar, daar vindt zich het type vermenging van westerse economie en, en Aziatische respectievelijk Chinese economie plaats waar, waar wij uh, allemaal mee te maken gaan krijgen. Ja, Tom Jan gaat weg na zes jaar. Uh, begonnen tijdens uh, Hurricane Katrina. Uh, de verkiezing van Barack Obama meegemaakt. Uh, drie oorlogen maar liefst. Wat zou je het meest bijblijven van je correspondentschap? Oef. Um, nou, kijk, het jaar 2008. Eh, eerst de, de, de strijd tussen Hillary en Obama en daarna de verkiezingen. En het, het, het, het, het, de, de, de kankzinnige hoeveelheid energie die er toen in dit land vrijkwam. En die voor een deel overigens weer is verdwenen. Eh, dat was werkelijk dat was fascinerend. Dat kwam ook bij dat kijk journalistiek gezien was dat... Uh, Eén lange race. Uh, ik wil. Voor verkiezingen duren hier een jaar. En meestal zitten er periodes tussen dat het stilvalt. En, dit, en omdat het destijds zo intensief was, ging dat maar door. Dus wij zijn met een groep. Uh, Buitenlandse en Amerikaanse journalisten. eigenlijk een jaar lang. een soort reizend circus geweest. We gingen van staat naar staat. En dat is. Uh, dat is vermoedelijk toch. Uh, wat mij het, het meest zal bijblijven. Ja. En zou je het niet meer aankunnen, nog zo'n verkiezingsstrijd? Want het, het gaat oh, weer makkelijk, losbarsten. makkelijk. Makkelijk. Nee, ik zou het makkelijk kunnen. Maar ik denk wel, ik zeg, dat 2012 echt een slap aftreksel wordt van, van 2008 niet. En dat is omdat om te beginnen. vorig jaar is er maar één partij die een, hè, die een kandidaat moet kiezen, de democraten hebben Obama al, dus het eerste halfjaar van 2012 wordt onbegelijkbaar met, met het eerste halfjaar van 2008, omdat je toen beide partijen had die een kandidaat moet, moest kiezen. En uh, ja, luister, destijds had je nu eenmaal de eerste afro amerikaan die president kon worden en uh, die is het nu al, dus ook dat aspect zit er volgend jaar niet bij. Ja, het, het, het, dat wordt minder... Spannend, minder meeslepend dan het in 2008 was. Misschien wel de eerste vrouw als Sarah Palin alsnog uh, instapt. Ja, nou weet je, ik wil. Kijk, uh, een van de fascinerende dingen is dat. Uh, die, dat soort verkiezingen, dat is een permanent avontuur. En, en bovendien, mevrouw Pelin zelf is, een, is, is ook een permanent avontuur. Dus, dus ja, er kunnen schitterende verrassingen zich voordoen. Maar ik, ik, ik zou op dit moment op gokken, welk ik iedere dag een andere gok heb, denk ik. Op dit moment zou ik op gokken dat ze niet meedoet. Als ze wel meedoet, overigens, dan wint ze vrijwel gegarandeerd. Zou ik voorspellen dan met de Republikeinse voorverkiezingen. En dan heeft Obama echt helemaal, dan hoeft hij nou eens campagne te voeren. Dan heeft hij al gewonnen voordat de campagne begint. Tom Jan Meeuws, hartelijk dank en veel succes in de verdere loopbaan. Dankjewel. Berichten uit Blogistal. Red Strobans, ja, het gaat natuurlijk over Griekenland. Uh, we gaan kijken wat de Grieken zelf allemaal bloggen en schrijven over de crisis in hun land. Uh, je hebt ze allemaal nagespeurd en je bent erbij geholpen door onze Grieks sprekende en vooral lezende, want dat is nog extra ingewikkeld, ja. uh, sprekende collega Savula Schalkwijk. Nou. Want Griekse blogs worden natuurlijk in het Grieks geschreven. Niet alleen de taal, maar ook het schrift. Het is al waanzinnig mooie schrift, zoals het Kirillis. Ja, het is heel mooi, maar als dat de functie van ja. schrift was... <laughs> nee, maar in elk geval, uh, het, wat ons opviel... is dat um, er weinig persoonlijke blogs geschreven worden. Er zijn wel in, uh, in Griekenland ontzettend veel alternatieve uh, nieuwsites. Maar we hebben toch één persoonlijke blog gevonden... van een demonstrant die de afgelopen week... Uh, toen het parlement bestormd werd, uh, ook uh, de straat op was... En de blog is gericht aan een lokaal koffiehuis. En gaat een beetje uh, als volgt. Het is uh, de heer Manolis Kipreou die hem schrijft. Ik zag mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn kinderen samen met mij. Ik zag dat mijn medeburgers met mij hand in hand verder gingen... zonder dat ze vroegen waar ik thuis hoor. Ik zag jongeren hun dromen terugvragen. Ik zag de ME ons met chemicaliën bestoken en ons midden in de borst slaan. Ik zag de handgranaat met een knal tegen me aankomen en voor me ontploffen. Ik zag handen van onbekende vol liefde die me gewonderden van de grond. Ik zag handen met broederlijk bloed. Ik zag de vonk weer in de ogen van de Grieken die rechtvaardigheid eisten. Ik zag de hoop weer en voelde dat er iets verandert. Ik zag dat onze grootste vijand zich op onze bodem bevindt. Ik zag dat die dingen die me trots maken Griek te zijn. Ik zag wat fascisme is, hoe een land zich tegen zijn volk keert. Ik zag hoe ik op een dag weer vrij zal zijn, vroeger of later. Nou, is heel mooi. Dan hebben de Grieken in ieder geval hun trots hervonden. Ja, en dat, dat, dat heeft natuurlijk ook een beetje met hun geschiedenis uh, van doen. Want vergeet niet dat na uh, de Tweede Wereldoorlog er een burgeroorlog woedde in Griekenland. Daarna in de jaren zeventig kwam het kolonelsregime het verzet daartegen. En dat overigens ook hier in Nederland, in heel West-Europa, omarmd werd. He, vergeet niet uh, culturele figuren zoals Melina Mercuri, Costa Gavras, Theodorakis. En nu wordt het land een beetje afgeschilderd als een Soort, uh, ja, als een soort Somalië. Hè? En uh, dat dan door de rest van, ja, dat door de van Europa door, door de rest van Europa met veel geruzie uh, gered moet worden. En dat gaat dan uh, gepaard met een soort hardvochtig uh, populisme in alle landen. Je merkt dat ook vaak in Nederland. En dan gaan de Grieken al gauw vergelijkingen maken met andere landen in Europa had in 1992 een tien keer grotere schuld dan Griekenland... en redden het zonder trojka. Italië was er begin jaren 90 dus veel erger aan toe dan Griekenland nu. In die periode waren er geen internationale netwerken... nog veiligheidsmechanismen. Elke maand gaven we staatsobligaties uit... voor bedragen drie keer hoger dan die van Griekenland nu. Ja, maar Dit lijkt, lijkt wel een klein beetje op... Uh denial, ontkenning. Ja, en nee, natuurlijk hebben de Grieken de boel belazerd... voor zichzelf en voor de rest van Europa... maar er blijven natuurlijk veel vraagtekens. De rol van Duitsland bijvoorbeeld in de Zuiderse landen. Duitsland exporteerde maar al te graag naar die landen... en de Duitse banken die leenden steeds maar meer geld. En omdat Duitsland nergens in Europa natuurlijk echt populair is... krijg je natuurlijk verhalen over vermeende Duitse manversaties... zeker in Griekenland. Duitsers eisen verlaging van onze lage pensioenen en het aantrekken van de Griekse broekriem, terwijl nu blijkt dat ze ons 500 miljoen euro aan btw verschuldigd zijn. Ze weigeren al 10 jaar btw te betalen. Dagblad Parron onthulde dat de Duitse hoofdaandeelhouder van de luchthaven in Athene... sinds 2001 de btw die zij incasseert, niet heeft afgedragen aan de Griekse overheid. Maar ja, als we over fraude gaan beginnen, dan kan je natuurlijk ook heel goed naar Griekenland wijzen. Want daar is toch ook ruim schoots gefraudeerd? Heb je het een beetje meegeprofiteerd? Dat, dat is een interessante kwestie. En uh, twee weken geleden kwam dat ook in Europa, in Brussel aan, aan bod. Zeker bij de Europese Groenen. Die hadden zoiets, maar waar is dat geld allemaal gebreven? Weet je, van de Onassisen, van de, van de grote oligarchen, hè, van de grote reders. Uh, al dat geld dat zit natuurlijk in het buitenland. En waar zit dat? Misschien wel in West-Europese landen. Misschien wel in Zwitserland of in Luxemburg. Of misschien zit het ook in Oostenrijk en op, uh, op Cyprus. Nou. Uh, en daar hebben we ook iets over teruggevonden. Wat hebben zij die geld in het buitenland parkeren te vrezen? Zij die inkomsten voor de belasting hebben verborgen in het buitenland... ontkomen niet aan hun belastingplicht, zei de regering in het parlement. De minister had het over fiscaal onderzoek... dat de periode van de afgelopen vijf tot tien jaar zou beslaan. Zonder duidelijk te maken hoe hij dat gaat organiseren. Laten deze stoere binken eerst eens bij zichzelf beginnen. Ja, tot slot Frits Stroobans. Het verhaal natuurlijk van de beroemdste hond van dit moment van Griekenland. Ja, het is een, een hond en die blogt, want die is overal gefilmd. Het is dus een, een hond die op elke demonstratie aanwezig is in, in, uh, in Griekenland en in Athene. En er is een lied overgemaakt. filo do MUZIEK het lied over de straathond Canelos die meedemonstreert, althans dat schijnt. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Straks is het tv-bureau terug op deze zender met Wetenschap in Labyrinth. Nog een mooie avond, tot straks.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 als mijn betoog afhoort, dan zitten er alle antwoorden in. Zometeen, 9 uur. Dus even geduld. Het Haagse IJspaleen. Rustig aan. In Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Burmeese bevolking leidt al bijna 60 jaar onder een militaire dictatuur. Meer dan 1 miljoen mensen zijn van huis en hart verdreven... en op de vlucht voor geweld...